Het laat geen enkel spoor achter in het lichaam van het slachtoffer. Zo, zei Vlaanderen. En van dat onaangename wapen weet dus niemand waar het zich bevindt. Buitengewoon onaangenaam, gaf ze Felix toe. Mevrouw Vlaanderen, wilt u die eigen gebakken cake niet eens proberen? Mevrouw Clarence zou dodelijk beledigd zijn als u het afsloeg. ''Bent u ervan overtuigd dat het vergif na al die jaren nog zijn kracht heeft behouden?'' Vroeg Vlaanderen zeer geïnteresseerd. Sir Felix schudde het hoofd. ''Dat is natuurlijk absoluut niet zeker,'' antwoordde hij. Harwood zou er proeven mee nemen, maar hij had er niet veel vertrouwen in. Natuurlijk was de pot hermetisch afgesloten. Maar ik heb alle reden om te veronderstellen dat het vergif minstens 4000 jaar oud is.'' Hij gaf zijn theekopje aan Ina, die hem opnieuw inschonk. Nu, ik ben blij dat u gekomen bent. We hebben gezellig gepraat en ik geloof dat mijn argumenten u wel hebben kunnen overtuigen, ondanks alle bezwarende omstandigheden. Ik was trouwens niet helemaal onvoorbereid. Ik moet toegeven dat ik kort geleden ongeveer dezelfde argumenten heb gebruikt tegen een intelligente jonge vrouw. Oh ja? vroeg Vlaanderen. Ja. Een veelbelovende vrouwelijke detective, ze heette Rita Cartwright, vroeg Vlaanderen en Sir Felix knikte. Toen Vlaanderen die avond over de maal liep op weg naar Scotland Yard waar hij een conferentie zou hebben met Sir Graham, gingen zijn gedachten voortdurend naar de serie nog steeds om opgeloste moorden. Door zijn werk als auteur van detective romans interesseerde hij zich sterk voor de psychologie van de moordenaar en hij had daar een betere voorstelling van dan de beroepsdetective. De bijens de Vlaanderen, had zeer zeker één eigenschap gemeen met de meeste misdadigers. Hij was buitengewoon ijdel, zoals zijn keus van een adellijke titel bewees en het achterlaten van kaartjes op de lijken van zijn slachtoffers. Hij streefde altijd naar publiciteit en maakte voor zichzelf evenveel reclame als een persagent doet voor een goed betaalde filmster die zoveel mogelijk in de kranten moet komen. Toch kon elk van die kaartjes zijn identiteit verraden, want er bleef altijd een risico dat het technisch zo goed groepieerde personeel van Scotland Yard er een aanwijzing in zou kunnen vinden. Maar de markies scheen zoveel zelfvertrouwen te hebben dat hij bereid was dit risico te lopen. Vlaanderen concludeerde dat hij waarschijnlijk een man was die vroeger herhaaldelijk succes had gehad in gevaarlijke situaties en die nu meende dat hij altijd zou blijven triomferen in de strijd tegen de stereotype politiemethode. Natuurlijk zou hij op een bepaald moment een fout maken. De vraag was maar wanneer. Er begon een paniekstemming te komen onder het publiek en er werden vergelijkingen gemaakt met de beruchte moordenaar Jack de Ripper. Terwijl hun bezoek aan Sir Felix Rayborn bepaalde punten had opgehelderd, had Vlaanderen toch het onbehagelijke gevoel dat in zeker opzicht alles weer op losse schroeven was komen te staan. Sir Felix bleef toch een raadvlachtige verschijning, en Vlaanderen was van mening dat de Egyptoloog heel goed nauwer bij de zaak betrokken kon zijn, dan hij had willen doen voorkomen. Het was duidelijk dat hij een man was van grote intelligentie, die bovendien buitengewoon veel belangstelling had voor criminologie en op de hoogte was van de laatste snufjes op detectivegebied. Hij zou ongetwijfeld een gevaarlijke tegenstander voor de politie kunnen zijn. Toen Vlaanderen Forbes' bureau binnenstapte, trof hij daar tot zijn verbaring Roger Story, die zijn rechterarm in een doek hield. Zijn jas was aan de schouder gescheurd en op zijn linker slaap had hij een donkere veeg. Inspecteur Ross was juist bezig de laatste hand te leggen aan het verband om Story's linker-benedenarm terwijl Sir Graham toekeek. Hé, hey, Story, zei Vlaanderen, wat is er met jou gebeurd? Een heleboel, zei Story met een wrang lachje. We hebben sinds gisteravond zo het een en ander beleefd, Vlaanderen, vertelde Sir Graham met een grimmig lachje. Ja, dat zie ik, Vlaanderen liep naar Story toe. Die arm van je ziet er niet mooi uit. Vind je? Zei Story met een pijnlijk vertrokken gezicht. Ik vind het ook zo prettig niet, meneer Vlaanderen, maar het had erger kunnen zijn. Ross was klaar met het verband en Story ging wat gemakkelijker zitten en wende zich tot Vlaanderen. Ben je bij Sir Felix geweest? Vroeg hij. Vlaanderen haalde wat ongeduldige schouders op. Ja, ik heb hem gesproken. Maar wat is hier nu eigenlijk gebeurd? Story, vertel het verhaal zelf maar, zei Sir Graham. Zoals u wilt, Sir Graham, zei de man. Maar voor je begint, Forbes wendde zich tot de Ross, laat Bradley die jonge vent nog even binnenbrengen, beval hij. Ross ging weg en toen de deur achter hem dicht viel, draaide Story zich half om in zijn stoel en keek Vlaanderen aan. Toen ik u de laatste keer zag, meneer Vlaanderen, zei ik dat mij altijd ongelukken overkwamen. Ik kreeg de indruk dat u vond dat ik overdreef. Vlaanderen schudde het hoofd. Ik heb mijn oordelen alleen willen opschuchten, Story. Neem me niet kwalijk als ik de indruk gewekt heb dat ik je niet geloofde. Nu, zoals u ziet, heb ik vandaag weer een ongeluk gehad. Zijn gezicht was vervrongen van pijn. Vanmorgen trok ik er met de auto op uit om een bezoek te brengen aan een familielid van me dat in Canterbury woont. Ik heb bij hem geluncht en reed halverwege de middag terug. Toen ik een eind buiten Canterbury was, gebeurde me ongeveer hetzelfde als wat u en mevrouw Vlaanderen op die avond aan het embankment overkwam. Er kwam een auto uit de zijweg recht op me aanrijden. Hij zweeg even en accepteerde een sigaret die Vlaanderen voor hem aanstak. Natuurlijk was ik volkomen verrast, vervolgde hij, terwijl hij gretig de rook in zijn longen zoog. Eén ogenblik was ik volkomen radeloos. Gelukkig wist ik me nog net op tijd te beheersen. Ik nam snel een besluit, rukte aan het stuur, draaide om en reed op die vent aan. Ik had genoeg van al die ongelukken en was vastbesloten voor goed een eind aan te maken. Nu ik erover nadenk, weet ik dat ik op dat ogenblik kookte van woede toen ik besefte dat er weer een aanslag op mijn leven werd gepleegd. Stories, gezicht kreeg een betere uitdrukking en bij de herinneringen wat hij had meegemaakt gloeiden zijn ogen somber. Ik zag duidelijk dat achter het stuur van de auto een grote zescilinder Packard een jonge knul zat en ik begreep ook dat hij op mijn manoeuvre niet verdacht was geweest. Hij verwachtte dat hij aan mij een zacht eitje zou hebben. Nou, het volgende ogenblik zat zijn auto in de sloot waar hij me in had willen jagen. Ik remde uit alle macht en toen ik stopte zag ik hem uit de sloot kruipen en wegrollen. Ik was nog steeds woedend en hoewel ik stond te trillen op mijn benen, dacht ik nu of nooit en ik rende daar lendeling achterna. Kreeg je hem te pakken? Ja, antwoordde Story triomfantelijk. Ik kreeg hem, maar ik moest hem bijna bewusteloos slaan, vandaar dat ik er zo uitzie. Maar ik heb hem meegesleept naar mijn auto en hem meteen hier gebracht. Knap werk, zei Vlaanderen goedkeurend. Story nam een zakdoek en veegde zijn voorhoofd af. Ik kan wel zeggen dat het zo niet langer gaat, verklaarde Story. Nog een paar van die avonturen en het is afgelopen met me. Sir Graham schoof hem een waterglas half vol whisky toe. Het is nu een orde, Story. Vertel ons wat je weet van die vent. Story nam een grote slok whisky. Hij heet Slater, Derek Slater, vertelde hij. Ik heb hem juist laten halen, Vlaanderen, hielp Forbes. Die zag dat Story aan het eind van zijn krachten was... Voor zover we weten, is hij toneelspeler van beroep, een nerveus type. Hij lijkt me niet ouder dan 22, hoewel hij beweert dat hij 30 is. Heeft hij bekend? Forbes schudde het hoofd. Geen woord. Bradley kan er tenminste niets uitkrijgen. krijgen. Of hij de jongen op de goede manier heeft aangepakt, weet ik niet. De deur ging open en het onderwerp van hun gesprek kwam binnen, geëscorteerd door Bradley, die eruit zag of het een einde raad was. De jonge man zag er nogal artistiek uit. Zijn haar was veel te lang en hing in zijn ogen. Hij droeg een donkerbruine Manchester broek met een lichtbruin jasje en een oranje handgeweven das. Forbes stuurde Bradley weg en vroeg Story met hem mee te gaan om zich te laten behandelen door de arts van Scotland Yard, die er nu wel zou zijn. Toen ze weg waren, wendde de hoofdcommissaris zich tot Derek Sleter en wees hem aan. Ga zitten, Sleter, beval hij nors. Derek Sleter maakte een uiterst nerveuze indruk. Zijn onderlip, waarop hij blijkbaar gebeten had bloeden... en in zijn ogen was de gejaagde uitdrukking van een gevangen dier. Vlaanderen merkte op dat een spier van zijn gezicht onophoudelijk trilde. Zwijgend ging de verdachte zitten. Kijk eens, Sleter begon Forbes vriendelijk. Ik hoor van hoofdinspecteur Bradley dat je niets wilt zeggen, maar je moet goed begrijpen dat je daarmee tegen je eigen belang ingaat. Als je met ons samenwerkt... Ik bedank voor die derde graadsmethodes, riep sleter hysterisch. Als de politie niet fatsoenlijk met me wil praten, dan blijf toch kalm, Sleter, verzocht Sir Graham. Er is geen sprake van een derde graadsverhoor, dat doen we hier niet aan. Als je dat liever hebt, zal meneer Vlaanderen je wel een paar vragen stellen. Die is niet van de politie. Sleeter keek gejaagd van de ene naar de andere. Eindelijk begon Vlaanderen rustig. Ken je het nummer van de wagen waarmee je reed? Na een ogenblik aarzelen knikte Sleeter. Het was je eigen wagen niet, waagde Vlaanderen. Forbes wendde zich tot het spreker. De auto werd gistermiddag even buiten Canterbury geparkeerd. Een meisje chauffeerde. Tot dusver hebben we haar niet kunnen opsporen. Slater heeft de wagen vanmorgen in ontvangst genomen. Er viel een stilte. Vlaanderen keek Slater pijnzend aan, terwijl Forbes zich gedachten verdiept met zijn briefopener op het bureau tikte. Je zult me toch niet willen geloven, klonk Slater's schrille stem. Ik weet niet hoe het allemaal gebeurd is. Het was een gewoon auto-ongeluk. Misschien was het mijn schuld, misschien ook niet. Maar ik had die kerel nooit eerder gezien. Vlaanderen liet zijn sigaretten-etui openspringen. Neem een sigaret, goed voor de zenuwen, bood hij aan. Sleet er nammer een en streek met trillende vingers een lucifer aan. Wel, zei Vlaanderen, we zouden in de eerste plaats graag willen weten wie je verteld heeft waar je die wagen kon vinden. Sleter aarzelde en gooide toen met een ongeduldig gebaar zijn sigaret op de grond. Laat me toch in godsnaam met rust. Vlaanderen liep naar de sigaret toe, raapte die op en legde hem op Forbes bureau. Toen kwam hij voor de jongens staan. Luister eens, Sleter, begon hij kalm. Waarom leg je je kaarten niet op tafel? Dat moet je vroeger Vlaanderen toch doen. Hij zette zijn voet op de sprucht van de stoel en keek op Sleter neer. Vanaf het ogenblik dat ik je zag, zei hij, wist ik dat er chantage op je gepleegd werd. De jonge man maakte een verschrikte achterwaartse beweging. En het is geen gewone chantage, vervolgde Vlaanderen rustig. Maar dat doet er nu niet toe. Waarom ze chantage op je plegen, interesseert ons nu niet. Die kant van de zaak laat ons eenvoudig steenkoud. We moeten alleen weten wie het doet. Sleter bevochtigde zijn lippen, maar sprak niet en Vlaanderen fluisterde. Ik bedoel de markies. Zonder achterslaan te slaan op Sleter's angstige ogen, vervolgde hij op overredende toon. Als je nu eens opliet met dat dwaze gedoe en alles vertelde. Maar Dirk Sleter schudde het hoofd als geen banger dan ooit. Forbes kwam op hem af. Wees toch niet zo angstig, Sleter, zei hij dringend. Je bent hier toch onder politiebescherming, hier kan je niets gebeuren. Sleter aarzelde nog steeds alsof hij de voordelen van de ene tactiek tegen die van de andere afwoog. Ten slotte wierp hij met een melodramatisch gebaar het hoofd in de nek en zei beslist: Goed, ik zal alles vertellen wat ik weet. Daar zul je nooit spijt van krijgen, verzekerde Vlaanderen hem. Misschien wil je beginnen met de eerste keer dat je met de markies in contact kwam. Je hoeft natuurlijk niet te vertellen hoe hij je in zijn macht kreeg. Dat zijn jouw zaken. Derek Sleter had voorovergebogen in zijn stoel en begon nerveus. Een week of twee geleden werd ik opgebeld door een meisje. Ze noemde de naam van de man die me in zijn macht heeft en zei dat ze instructies had gekregen om mij te zeggen naar Callaway Manor te gaan bij Bevansy Bay in Essex. Als ik daar was, zou ik nadere instructies krijgen. Van de Marquise, vroeg Vlaanderen snel. Slitter zweeg even en knikte toen. Dat was op vrijdagmiddag, vervolgde hij. De volgende dag ging ik naar Beavensey en logeerde in het hotelletje daar, de Silver Swan. Die zondag ging ik op zoek naar Callaway Manor. Niemand in het hotel kende het huis en ik had de grootste moeite in het te vinden. Ik gaf het bijna op, maar een boer bracht me op het goede spoor. Callaway Manor bleek een onbewoonbaar geworden landhuis te zijn... ...aan de rand van een bos bijna veertien mijl van Bevancy. Er scheen geen mens te wonen en het huis maakte een naargeestige indruk. De voordeurbel weigerde en ik klopte een paar maal zonder dat er werd opengedaan. Ik liep om het huis heen en kwam tenslotte in de keuken. Het begon al schemerig te worden, maar ik zag een brief op tafel liggen. Die raapte ik op en ik zag dat hij aan mij was geadresseerd. Dus, in die brief stonden de instructies over de pekkert... die in de garage bij Canterbury was gestald... en over het ongeluk met meneer Story. Zei Vlaanderen een beetje ongelovig. Ik weet wel dat het onwaarschijnlijk klinkt... zei Sleet er wanhopig, maar het is waar. Maar dat is toch al te dwaas, protesteerde Forbes. Waarom stuurde hij de brief niet over de post? Of waarom liet hij het meisje de instructies niet telefonisch overbrengen? Dat weet ik niet riep Sleter radeloos. Hij heeft altijd van die rare omslachtige methodes. Ik zweer bij God dat ik de waarheid spreek. Forbes haalde wijfend de schouders op, maar maakte een paar aantekeningen. Vlaanderen bood Sleter nog een sigaret aan en vroeg, herkende je de stem van het meisje aan de telefoon? Sleter schudde ontkennend het hoofd. Jammer, zei Vlaanderen, en liep pijnzend naar het raam. Forbes wende zich weer tot Slater. Moeten we nu werkelijk aannemen dat die man je zo volkomen in zijn macht had dat hij je kon dwingen een auto-ongeluk te veroorzaken dat je dood had kunnen betekenen? Het zou uh, een soort laatste betaling zijn, antwoordde Slater zacht. Ik moest het risico nemen. Het leven had zo toch geen waarde meer voor me. Ik had even goed in de gevangenis kunnen zitten. Heb je de brief die je in de keuken vond bewaard? Vroeg Vlaanderen. Nee, die moest ik onmiddellijk vernietigen, dat stond eronder. Hoe heb je het papier vernietigd? Sleter dacht even na. Ik, uh, ik heb de brief uh, in kleine snippertjes gescheurd, die verfrommeld en de ballen de struiken achter het huis gegooid. Hmm, mompelde Vlaanderen en wende zich tot Sir Graham. Dan geloof ik dat het volgende punt van het programma en bezoek aan Callaway Manor moet zijn. Sleter sprong op. Nee, nee, blijf een godsnaam daar uit de buurt, riep hij hoog zenuwachtig. Uh, waarom zeg je dat, vroeg Vlaanderen snel. Sleter liet zich weer aan zijn stoel vallen. Ik, ik, ik weet het niet, maar het huis is niet te vertrouwen, dat weet ik zeker. Des te meer reden om erheen te gaan, zei Vlaanderen. Dan moet daar eens grote schoonmaak worden gehouden. Sleter streek vermoeid en ook een beetje dramatisch met zijn hand over zijn voorhoofd, maar zweeg verder. Hij zou die nacht op Scotland Yard worden vastgehouden. Nadat hij door Bradley was weggevoerd, wendde Forbes zich tot Vlaanderen. Vlaanderen, dacht je dat dit het huis zou zijn dat we zoeken? Waar de markies. Hij zweeg. Het was alsof hij het niet waagde de veronderstelling te uiten dat ze het hoofdkwartier van de markies nu kenden. En Vlaanderen? vroeg hij even later. Wat dunkt je van die jonge Sleter? Wel antwoordde Vlaanderen vriendelijk. Ik geloof dat Derek Slater een veelbelovend jong acteur is. Het kantoor van de N.V. Brittley, Taggart en Avery was gevestigd op de tweede verdieping van een imposant Victoriaans gebouw dat uitzag op Cambridge Circus. Het zou niet eenvoudig geweest zijn precies te definiëren waarmee deze heren zich bezighielden. Ze wijden zich in de eerste plaats aan het brengen van toneelstukken in het West End van Londen, mits ze de nodige financiële steun konden vinden. Maar ze traden ook veel op als theateragenten, persagenten voor schouwburgen en artiesten en verzorgden de reclame voor allerlei ondernemingen op toneelgebied. Pete Bridley, de oprichter van de firma, had zich praktisch teruggetrokken en verscheen nog slechts bij uitzondering op het kantoor. George Staggart ging gewoonlijk mee op tournee met een van de gezelschappen en dan moest Dan Avery de zaak op het kantoor vertegenwoordigen. Vlaanderen was met de heren in contact gekomen toen Dan Avery, een staalfabrikant uit Noord-Engeland, had weten over te halen garant te staan voor Vlaanderens eerste toneelstuk. Financieel was het geen groot succes geworden, maar daar trok Dan zich niets van aan. Hij wist de verontwaardigde fabrikant te sussen, hoe, wist Vlaanderen niet, en had de schrijver een van zijn beroemde sigaren gegeven die hij in zijn brandkast bewaarde, had hem op de schouder geklopt en geadviseerd een nieuw stuk te schrijven. Men moest al heel weinig hart hebben om geen sympathie voor Dan Avery te voelen, en Vlaanderen had vanaf het ogenblik van hun kennismaking een gevoel van warme vriendschap voor hem gekoesterd. Dan had zijn tweede toneelstuk op zo'n hartelijke, gezellige manier geweigerd, dat een buitenstaander gedacht zou hebben dat hij de romanschrijver een grote dienst bewees. Ten slotte was het stuk door een andere firma gefinancierd en Dan was een van de eersten geweest om Vlaanderen geluk te wensen, toen het min of meer een succes was geworden. Van Vlaanderens laatste stuk had Dan een goede indruk gekregen en hij had er voor Vlaanderen naar Amerika ging een optie opgenomen. Daarna had de schrijver niets meer van hem gehoord en hij besloot eens te informeren. Hij wist dat Dan iedere morgen prompt om half tien op zijn kantoor was en even over tien ging hij erheen. Het moest een kort bezoek worden, want hij had met Forbes afgesproken dat ze om elf uur naar Callaway Manor zouden vertrekken. In de wachtkamer zaten enkele acteurs en actrices die alle onbekende bij binnenkomst aankeken met wat voornamelijk wantrouwen genoemd zou moeten worden. Het feit dat Vlaanderen onmiddellijk bij Dan Avery werd toegelaten, wekte een kleine sensatie. Wenkbrauwen werden opgetrokken, veelbetekenende blikken werden gewisseld en er werd fluisterend commentaar geleverd. Dan heette zijn bezoeker welkom met een stralende glimlach die zijn grootste charme was. Vlaanderen man, ik had geen idee dat je al terug was. Ik probeer al drie weken met je in contact te komen. Deze uitspraak was niet volkomen in overeenstemming met de waarheid, maar Vlaanderen zijn niets. Alles goed, hoop ik, vroeg hij, terwijl hij in de gemakkelijke stoel ging zitten die Dan hem gewezen had. Prima, prima, antwoordde Dan. De Dinmans willen je stuk hebben. Vlaanderen keek even verwonderd. Ik dacht dat dat concurrenten van jullie waren. Dan haalde zijn schouders op. Beste jonge concurrenten kunnen we ons in onze branche niet permitteren... Als iemand me een goed bot doet, dan neem ik het aan, al was hij de inspecteur van belastingen. Hij ging naar de safe en haalde er het befaamde sigarenkistje uit. Vlaanderen probeerde te weigeren, maar Dan drong aan. Dan rook je me een andere keer op, jongen, als je het nu nog te vroeg vindt. Hij nam er zelf ook een, sneed het puntje er zorgvuldig af en stak op. Ze spraken even over het contract en toen zei Vlaanderen... De haakjes, Dan... Heb jij ooit gehoord van een zekere Derek Slater? Hij wist dat Avery ongeveer alle acteurs en actrices kende, met hun reputatie en alle schandaaltjes die over hen in omloop waren. Dan speelde met de zware gouden horlogeketting die zijn dikke buik omspande. Derek Slater, zei hij pijnzend, ja natuurlijk ken ik Derek. Hij heeft nog voor ons gewerkt in Love Me Tonight. Ik geloof dat hij ook nog een tijdje bij die particuliere toneelschool in Oxford is geweest. Je weet wel, dat stel aanstellers. Wat weet je van Slitter verder, vroeg Vlaanderen haastig, want hij vreesde een van Dans lange verhalen. Geen slecht acteur, meende Dan. Die jongen kan wat. Als hij een geschikte rol zou krijgen, zou hij in het West End naam kunnen maken. Hij keek Vlaanderen erg wanend aan. Hij heeft je toch niet gevraagd de hoofdrol te mogen spelen in je stuk, vroeg hij. Want dan zeg ik je dadelijk dat. Nee, nee, viel Vlaanderen haastig in. Ik heb hem in heel andere gedaante ontmoet. Ik vroeg me af of hij betrouwbaar was. Verdomd onbetrouwbaar, als je het mij vraagt, antwoordde Dan. Je weet hoe acteurs zijn en hij vormt geen uitzondering. Bovendien, hij aarzelde. Ja, moedigde Vlaanderen aan. Wou je beweren dat je het niet gemerkt hebt? Vlaanderen keek hem onderzoekend aan. "Sleter is verslaafd aan cocaïne, zei Dan. Ik dacht dat iedereen het wist. Vlaanderen knikte langzaam. Dat is alles wat ik wilde weten, zei hij zacht. Na een hoogst onverteerbare lunch in de Silver Swan ging het contingent van Scotland Yard met Vlaanderen en Dirk Sleter naar Callaway Manna. Ina had mee willen gaan naar Beversy, maar haar man had hij weten over te halen om in het hotelletje te blijven tot ze terug waren. Dat was niet zo moeilijk geweest als hij verwacht had, waarschijnlijk omdat het een gure dag laat in de herfst was, met een kille grijze nevel die uit zee kwam opdoemen, zodat het knappende haardvuur in de conversatiezaal veel aanlokkelijker was dan het vooruitzicht van een autorit van 14 mijl. Toch beweerde Ina dat ze veel liever meegegaan was naar het huis en best voor zichzelf kon zorgen. Dirk Sleter was veel kalmer dan op Scotland Yard, maar slecht gehumeurd. Hij zei herhaaldelijk dat hij tegen zijn eigen wil werd meegenomen naar Callaway Manor en verklaarde dat hij niet verantwoordelijk kon worden gesteld voor de gevolgen. Dit had een scherp antwoord uitgelokt van Forbes, die geprikkeld werd door de houding van de acteur. Toen ze vertrokken scheen de mist nog dikker te worden... maar toen ze een paar meer gereden hadden werd het uitzicht weer wat beter. God wat een weer, mopperde Forbes. Goed dat we Ina in dat hotel hebben achtergelaten. Hij veegde voor de twintigste maal de vooruit schoon, maar met weinig resultaat. Voor hen in de mist dook plotseling een grote vrachtauto op... en terwijl de agent die chauffeerde krachtig remde... Dacht Vlaanderen al aan een nieuw ongeluk? Maar de vrachtauto rammelde voorbij en verdween. Weldra bereikte ze een eenzaam kruispunt waar een scheve wegwijzer met nauwelijks leesbare letters naar rechts wees. Is het nog veel verder? vroeg Vlaanderen aan Sleten. Ik geloof het niet, antwoordde hij aarzelend. Ik ben hier maar één keer geweest en toen was ik in zo'n ellendige stemming dat ik niet precies op de afstand gelet heb. De weg werd hoe langer hoe slechter en na een poosje gaf Forbes de chauffeur bevel te stoppen. Kunnen we nu lopend verder of is het nog een eind? vroeg hij. Ik weet het niet precies, zei Sleter, de weg is erg slecht. Ik geloof niet dat het raadzaam is nog verder te rijden. Ze stapten uit en keken huiverend om zich heen, terwijl ze op de tweede politieauto wachten die nu ook stopte. Zijn we er? vroeg Bradley, die naar hen toe liep. We gaan juist op onderzoek uit, zei Forbes, en zijn blikken dwaalden over het heideveld dat overging in een vrij groot bos. Weet je nu waar we zijn, Slitter? Het is niet zo eenvoudig in die mist, antwoordde de jonge man terwijl hij forsend om zich heen keek. Ik vermoed dat het huis zo wat een kwart mijl verderop is, aan de andere kant van het bos. Er moet hier ergens een hoog hek zijn dat de grens van het landgoed vormt. Zo, vroeg Forbes wanend. Er loopt dus een omheining omheen. Ik dacht dat alles zo verwaarloosd was. Leidt deze weg naar het huis, vroeg Vlaanderen. Oh ja, als we bij de omheining zijn, zullen we een poort vinden. Daardoor gaan we naar binnen en dan komen we via een korte oprijlaan aan bij het huis. Goed, zei Forbes, dan gaan we maar. We zullen samen naar binnen gaan en de anderen kunnen aan deze kant van de omheining blijven. Hij posteerde zijn mannen op 50 meter afstand van elkaar langs de omheining en liet twee agenten de poort bewaken. Forbes en Vlaanderen liepen naar de villa toe. De oprit was geheel bedekt met woekerend gras en onkruid en ook het huis maakte een zeer verwaarloosde indruk bleek een landhuis uit de vorige eeuw te zijn, somber en naargeestig. Een onesthetische veranda met ijzersmeedwerk bevond zich aan de voorkant van het huis. De gepleisterde muren waren afgeschilverd, het dak vertoonde grote gaten, de tuin was een wildernis. De paden waren met doornstruiken bedekt en die bedekte half een weggezakte paal waarop een bord was bevestigd dat liet weten dat dit... Riante landhuis met bijbehorend bos te koop was. De man die dit huis wil kopen moet wel een morbide geest hebben, zei Forbes grimmig. Ach, kom, Sir Graham, zomers ziet het er hier natuurlijk veel aardiger uit, meende Vlaanderen, terwijl ze voorzichtig naar de achterkant van het huis slopen. Forbes liep naar het keukenraam, op het doorweekte gras waren voetstappen onhoorbaar. Hij gluurde door de stoffige ruiten. Voor zover hij kon zien, was het huis verlaten. Er stonden nog enkele meubels in het vertrek dat in geen maanden was schoongemaakt en af en toe waarschijnlijk beschutting had gegeven aan een zwerver. Er lag een berg as in de hecht, aan de tafel ontbrak een poot, er stonden een paar wankele keukenstoelen en er lagen een paar kranten. Ze duwde de verweerde keukendeur open die evenals bij bezoek niet op slot bleek te zijn. Forbes bracht zijn zakdoek met een gebaar van afschuw naar zijn neus, terwijl hij met zijn andere hand zijn revolver getrokken hield. Ontzettend wat een stof mopperde hij, terwijl ze door de keuken in een soort provisiekamer kwamen. Die was volkomen leeg, slechts een rat schrok op bij hun binnenkomst en rende naar een gat in de muur. Ik geef een bovenkijker, zei Vlaanderen, maar Forbes hield hem tegen. Wacht even, ik meende dat ik iemand hoorde roepen. Buiten bedoel je? Ze bleef even aan staan luisteren en toen ging Vlaanderen naar de trap. Kijk eens of je boven ergens een telefoon ziet, zei Forbes. Ik hoorde dat er hier in de buurt pas mensen van de telefoondienst waren geweest. Daar wist ik niets van. Wie heeft je dat verteld? De hotelhouder. Hij dacht dat Bradley misschien kwam om hun werk te inspecteren... Het is natuurlijk mogelijk, zei Vlaanderen, dat het geen echte mensen van de telefoon zijn geweest. Hmm, jammer dat ik daar niet aan gedacht heb. Dan had ik kunnen informeren. Het lijkt me nogal gek dat een huis als dit een telefoon zou krijgen, pijnste Vlaanderen. Maar als het huis gebruikt wordt zoals wij vermoeden, zou het vriend niet zijn, meende Forbes. Je hebt gelijk, gaf Vlaanderen toe en wende zich af om de krakende trap te beklimmen. Ze bleven nog een paar minuten zoeken, maar vonden nergens een spoor van een telefoon. Er stonden maar weinig meubels in het huis en het leek wel of de vorige bewoner alleen een rommel had laten staan. Forbes wilde de zware muren afkloppen om te zien of ergens een verborgen schuilplaats te vinden was, toen van buiten twee schrille stoten op een politiefluit klonken. Forbes greep zijn revolver. Vooruit Vlaanderen, ga mee, riep hij, terwijl Vlaanderen de trap afholde, werd de weer gefloten deze kant uit, zei Forbes, toen ze weer bij de achterdeur waren. Ze liepen haastig naar een heuveltje dicht bij het bos. Bradley's stem klonk door de mist. Voorzichtig, riep hij, denk aan de omheining. Wat bedoelt hij voor de duivel, heigde Forbes. Blijf bij het hek weg, klonk Bradley's waarschuwend geroep opnieuw. Wat ben ik een ezel geweest, mompelde Vlaanderen bij zichzelf. Hé? Ze hebben het hek onder stroom gezet. Wat zeg je nou, stamelde Vorms, rom in godsnaam. Het idee, zei Vlaanderen grimmig, is een val op te zetten voor ons. Maar ik begrijp niet, ze willen ons bij het hek weghouden, verklaarde Vlaanderen ongeduldig. Weghouden? Waarom? Herhaalde de verblufte hoofdcommissaris. Begrijp je het niet, viel Vlaanderen hem in de rede. Hij wees op een plek met pas omgewoelde aarde. Ze hebben geen telefoonverbinding aangelegd, ze hebben hier gegraven. Met andere woorden, de grond is hier ondermijnd. Hij aarzelde even en voegde er toen aan toe. En ik vrees dat we hier ieder ogenblik de lucht in kunnen vliegen. Enige seconden zagen ze elkaar zwijgend aan. Een uil fladdelde op uit een van de bomen en kraste naar geestig. Ik geloof dat je gelijk hebt, zei Forbes eindelijk... Er moet ergens in de bossen een elektrische installatie zijn. Anders hadden ze het hek niet onder stroom kunnen zetten. En ook de mijn niet op ontploffing brengen, als die er tenminste is. Vlaanderen, we moeten die elektrische installatie vinden en we moeten zien dat we aan de andere kant van het hek komen. Binnen twee minuten zagen ze de krachtige figuur van Bradley. De stroom die door het hek gaat is levend gevaarlijk, vertelde hij. Turner leunde er tegenaan. Toen het onder stroom werd gezet Hij zag er slecht aan toe Kunnen we niet door de poort Vroeg Forbes snel Die schijnt automatisch te sluiten Nadat u naar binnen was gegaan Klapte hij dicht En we kunnen hem niet meer open krijgen Bovendien is hij grotendeels van ijzer Dus hij staat ook onder stroom Sir Graham was ten einde raad Goed Bradley Zei Vlaanderen rustig Ga met je mannen een eind terug Laat Ross hetzelfde doen Zo snel mogelijk ja, blijf hier uit de buurt, Bradley, drong Forbes aan, die zag dat Vlaanderen een plan had bedacht. Enigszins verbaasd gehoorzaamde Bradley aan dit bevel. Probeer die elektrische installatie te vinden, riep Forbes en machten en Bradley knikte. Toen ze weg waren, wendde Forbes zich tot Vlaanderen. Wat ben je van plan? Vlaanderen haalde een kleine revolver uit zijn jaszak. Dit is onze enige kans en er is geen tijd te verliezen. Forbes keek twijfelend naar het wapen. Het is risicant, Vlaanderen, mompelde hij. Er is geen andere methode, ze moeten nu ver genoeg weg zijn. Ga een eind achteruit. De draad mocht eens terugveren, raadde hij Vlaanderen, die nog vijf passen verder achteruit ging. De knal van het schot en het ping van het de doorknappende prikkeldraad klonken bijna gelijktijdig. Angstig dichtbij hen viel de bovenste draad neer. Goed zo! riep de hoofdcommissaris opgewonden. Weer nikte Vlaanderen zorgvuldig en de middelste draad brak. Juist wilde hij het derde schot wagen toen de grond onder hun voeten begon te trillen. Ze hebben de schoten gehoord! riep Vlaanderen en wierp zich plat op de grond, forbes meetrekkende. Een ogenblik leek het of ze in het centrum waren van een aardbeving. Toen voelden ze dat ze als het door een reusachtige golf werden opgenomen en weggeslingerd. Gelukkig brak de zachte, sponsachtige grond hun val, maar ze snakten naar adem en bleven enige ogenblikken hulpeloos liggen, terwijl dakpannen, stukken hout en pleister om hen heen neerregende. Het riante landhuis was een puinhoop geworden. Na een poosje ging Vlaanderen rechtop zitten en betastte zijn armen en benen, terwijl hij keek naar de reusachtige krater waaruit rook en stofwolken langzaam opstegen. Vlaanderen merkte op dat ze aan de andere kant van de omheining waren neergekomen en dat hij gedeeltelijk vernieuwd was. Sir Graham, die een twintig meter verderop lag, krabbelde overeind. Hoe is het met jou, Vlaanderen? vroeg hij. Ik schijn nog heel te zijn, antwoordde zijn gezel en keek spijtig naar een grote scheur in zijn winterjas. Forbes plukte zijn hoed van een bremstruik. Goed dat we niet meer in dat huis waren zei hij met grimmige voldoening. Ross en Bradley renden naar hen toe en waren verbaasd en opgelucht toen ze zagen dat ze het er goed hadden afgebracht. Ik heb de mannen zich laten verspreiden, vertelde Bradley. Ze patrouilleren langs de omheining om te zien of iemand van de bende probeert te ontsnappen. Dat hek stond nog niet onder stroom toen we kwamen, dat weet ik zeker, zei Ross. Bradley was het met hem eens. Ik geloof dat ze ons hebben zien aankomen door een veld kijken, maar dat ze door de mist gedacht hebben dat we verder af waren. ...vermoedde Bradley. Waarschijnlijk hoorden ze dat u en meneer Vlaanderen naar het huis liepen... ...maar voor de rest zullen ze wel niet geweten hebben waar ze naartoe waren. Daardoor hebben ze een paar minuten te lang gewacht... ...en dat is ons geluk geweest. Het beste wat je kunt doen, Bradley, viel Forbes hem in de reden... ...is je mannen bij elkaar trommelen en dat bos systematisch te gaan onderzoeken. Er moet hier ergens een krachtinstallatie zijn... De schurken zullen wel weg zijn. Ik vermoed dat ze onmiddellijk na de ontploffing gevlucht zijn. Meneer Vlaanderen en ik gaan terug naar het hotel. Bradley en Ross verwijderden zich, maar Ross bleef plotseling staan. Wat moet ik met Fletcher doen, sir? vroeg hij. Sir Graham dacht even na en besloot: Neem hem me mee. Haal hem goed in de gaten. Ik begin de indruk te krijgen dat die knul meer wist dan hij ons verteld heeft. Kom het dadelijk verslag uitbrengen als jullie in de White Swan terug zijn. Toen ze weg waren, liepen Forbes en Vlaanderen langzaam naar de auto. Nu voelden ze de reactie naar die opwindende gebeurtenissen van het afgelopen uur. Forbes trok met zijn been. Hij had een stuk hout tegen zijn knieschijf gekregen en Vlaanderen voelde een martelende hoofdpijn. Vertrouwde Sleet er niet, gromde Forbes. Ik geloof dat ze hem gebruikt hebben als lokvogel. Het lijkt mij ook hoogst verdacht, gaf Vlaanderen toe. Hij lachte plotseling. Wat is er zo vermakelijk? Niets eigenlijk. Maar ik moest aan die markies denken. Het idee dat die vent half Scotland Yard in de lucht wilde laten vliegen, dat hebben niet veel misdadigers ooit geprobeerd. Hm, knorrelde Forbes. Het was hem nog bijna gelukt ook. Toen hij in de auto stapte, kreeg Forbes plotseling een idee. Vlaanderen zou sleter de marquise kunnen zijn. Vlaanderen stak een sigaret op in de hoop dat het zijn hoofdpijn zou verlichten. Die hypothese is niet ondenkbaar, gaf hij toe. Het lijkt me wel iets voor de marquise om een plan te maken voor de verdelging van een hele groep vijanden... en dan zelf mee te gaan om te zien of alles volgens dat plan verloopt. Dat zou een type als hij met veel plezier doen. Ja, pijnste Forbes... Hoe langer ik erover nadenk, hoe waarschijnlijker het me lijkt. Ik wou dat wij Sleet ermee teruggenomen hadden. Ik zou hem een paar vragen willen stellen. Bovendien bestaat het risico dat hij er vandoor gaat. Mm, ik geloof dat we wat dat betreft wel op Bradley vertrouwen kunnen, zei Vlaanderen. Hm, Zei Forbes, je kunt gelijk hebben. Hij startte en de auto begon de terugweg over de hobbelige weg. Met iets dat wel een zucht leek, leunde Vlaanderen achterover en staarde naar buiten over het verlaten landschap. De grote houtblokken knapperden en knetterden vrolijk in de open haard in de conversatiezaal van de Silverswon en wierpen een gezellige warme gloed op de donkere houten wanden. Ina was in het hoekje bij de haard gaan zitten en bladerde in een stapel tijdschrift waarvan de meeste te versleten waren dat ze er toch van genoot kwam doordat ze de werkelijkheid kende... die verscholen ging achter fraaie en romantische verhalen... die het publiek probeerde wijs te maken dat hun lievelingen... de nieuwe goden en godinnen waren van de moderne Olympus. Ze bekeek de trouwfoto's en glimlachte om een afbeelding van Lord X en zijn vriendin... want ze wist dat die lieve vriendin de Lord later door middel van een rechtszaak... had gedwongen een fikse som te betalen omdat hij zijn trouwbelofte niet was nagekomen. Op hetzelfde ogenblik hoorde ze het bekende droge kuchje door de half open deur. Sir Felix Rayburn keek naar binnen. Hij scheen de wijg te zoeken. Toen hij Ina zag, kwam hij dadelijk naar haar toe. Ah, mevrouw Vlaanderen, wat een verrassing, riep hij uit. Hij scheen oprecht verheugd haar te zien. Ina stond op. Dag, Sir Felix, zei ze vriendelijk, ten zeerste verwonderd over zijn plotseling verschijnen. En wat brengt u hier? Voordat Sir Felix kon antwoorden, stond de massieve figuur van zijn huishoudster in de deuropening. Ze was keurig gekleed in een net donker mantelpak en had een grote zwarte tas in de hand. U kent mevrouw Clarence, geloof ik, zei Sir Felix glimlachend. De huishoudster gaf een klein knikje. Ina informeerde naar haar gezondheid. Dank u, mevrouw Vlaanderen. Het gaat veel beter. Ik heb veel last gehad van mijn borst. Ik ben bang dat deze mist daar niet goed voor is, zei Ina vol medeleven. Wilt u niet bij de haard komen zitten om warm te worden? Dank u, mevrouw, maar ik moet nog iets regelen voor Sir Felix. Ik zal nu maar eerst zien dat ik de waard vind. Ja, we hebben niet veel tijd, mevrouw Clarence. Probeert u eerst maar even of u hem kunt vinden. Mevrouw Clarence dribbelde weg. ''En let goed op!'' riep hij haar achterna. Mevrouw Clarence draaide zich om in de deuropening... en het leek bijna alsof ze haar werkgever een knipoogje gaf. Toen de deur achter hij dichtging, draaide Sir Felix zich om... en strekte zijn benige handen uit naar het vuur. ''Dat klonk allemaal heel geheimzinnig,'' zei Ina. Rayborns ogen schitterden. ''Ah, de journaliste wordt nu wakker, mevrouw.'' En het bloed kruipt waar het niet gaan kan, hè? Ina glimlachte, maar zei niets. Ik ben bang dat ik u teleur zal moeten stellen, vervolgde hij. Er valt helaas voor u in dit geval geen geheim te ontraadselen. Mevrouw Clarence gebruikt slechts haar charmes om van de waard gedaan te krijgen dat hij mij een kist van zijn speciale whisky afstaat. Ik vrees dat ik voor dat merk in Egypte een nogal uitgesproken voorliefde heb gekregen. De waard bestelt u altijd speciaal voor mij. Het spijt me dat ik geen mooier verhaal voor u heb. Ina lachte. Ik zal u maar niet vragen om die whisky te laten zien. Sir Felix stak een lange dunne sigaar aan en ging op de rand van zijn stoel zitten vlak bij het vuur. Wel, ik heb u mijn geheim verteld, mevrouw Vlaanderen. Misschien wilt u nu mijn nieuwsgierigheid bevredigen door mij te vertellen wat u in Bevancy uitvoert geen sprake van, zei Ina onmiddellijk. Dat was oorspronkelijk mijn vraag. En ik vind het nog steeds een beetje vreemd dat u helemaal van St. John's hierheen zou reizen voor een krat whisky. Maar ik heb hier een buiten, het ligt ongeveer zes of zeven mijl van hier, Green Sea House. Ik heb het twee jaar geleden gekocht. Daarom ben ik veel in deze streek. De waard zal zeker bereid zijn mijn verklaringen te bevestigen. En hij zal u zeker de weg erheen willen wijzen als u eens de neiging mocht hebben om er een kopje thee te gaan drinken op een verloren middag. Hij nipte de as van zijn sigaar in het vuur. Nu weet u alles, mevrouw Vlaanderen. Nu is het uw beurt. Ina vroeg zich net af hoeveel ze Sir Felix zou vertellen, toen de deur openging om de enige kelner van de herberg binnen te laten. Neemt u me niet kwalijk, mevrouw, zei de kelner. Er is een heer die u wenst te spreken. Hij zegt dat hij Brigadia Morris heet. Ina was verwonderd, maar nog voor ze kon antwoorden stond Sir Felix Rayburn op en stak haar de hand toe. Ik ga weg, mevrouw Vlaanderen. Als u hier enige tijd in de buurt mocht blijven, aarzelt u dan niet mee op te komen zoeken. Mevrouw Clarence en ik zullen het zeer op prijs stellen u te ontvangen. U weet het nog wel, hè? Green Sea House. Het ligt een beetje van de weg naar Ashfield af. De waard zal het u wel verder uitleggen. Sir Felix knopte zijn sjaal om en de kelner fluisterde hem in het oor. Het staat al in de meneer, en de dame wacht op u. Sir Felix glimlachte. Dank je, Tom. Een geldstukje verwisselde van eigenaar. Sir Felix groette Ina nog eens vanuit de deuropening en toen hij vertrokken was, zei de kelner: Brigger, de Morris is bij de zijingang, mevrouw. Als u met me mee wilt gaan, door de rookkamer... Hij ging Ina voor door de lage rookkamer naar een deur in een smalle gang. Een gezette man met grijzend haar aan de slaper stond daar op haar te wachten. Hij salueerde. Brigadier Moers, vroeg ze, nog niet over haar verwondering heen. Zeker mevrouw Vlaanderen, en dit is rechercheur Gleeson. Hij wees op een klein, sluw, uitziend mannetje dat zich wat op de achtergrond hield. Hij beviel Ina helemaal niet... Maar ze bedacht dat hij waarschijnlijk een heel bekwaam rechercheur was, en tenslotte waren de meeste jaartmensen nu eenmaal geen Adonissen. Wat is er aan de hand, brigadier? vroeg Ina. Niets bijzonders, mevrouw. Meneer Vlaanderen vroeg ons u hier af te halen en naar de viersprong bij Keystone te brengen. Hij wees op een grote auto die voor de deur stond en waarvan de motor aanstond.